wat broeders en zusters? Ja, ik ben blij dat ik nu weer iets mag zeggen, maar ik weet ook dat de woorden die ik vandaag ga spreken toch een hele hoop mensen raak. En sommigen zullen boos worden, sommigen zullen verdrietig worden, en sommigen zullen blij zijn, want er zijn woorden die je niet vaak hoort. En voor mij was het ook heel erg moeilijk, maar ik heb één ding geleerd. Dat wanneer ik uw broeder ben, en wij komen tot een conflict, dan ben ik nog steeds je naaste. En wanneer ik je naaste niet meer ben, dan ben ik uw vijand. En wij hebben geleerd dat we ook onze vijand lief moeten hebben dat is het christelijk geloof daarom zal ik spreken wat ik zeggen moet en ik moet zeggen het is niet makkelijk en ik wil ook zeker de gemeente oproepen om voor mij en ook voor broeder Verdauw te bidden niet omdat het met ons goed zou gaan nee maar bid wel dat wij de waarheid zullen blijven spreken ook al wordt het moeilijk ook al is het moeilijk. Dat wij recht uit zullen spreken. Dit is bijbels. En ik zal u dit vertellen. Het is heel moeilijk. Het is niet makkelijk. Zeg niet dat het makkelijk is. Het is heel erg moeilijk. Ik heb het boek Ezekiel gelezen. En, en Ezekiel is het dus niet geluk. Hij was priester. En hij is profeet geworden. En God vindt het noodzakelijk. Om zijn tong vast te plakken aan zijn gehemelte, opdat hij, op hij alleen maar als profeet zal spreken en niet meer als priester. Een priester heeft toch gauw de neiging om alles te bedekken met de mantel der liefde. Bid voor ons, want het is echt nodig. Het is moeilijk om objectief een oordeel te geven over de mensen die we zo lief hebben. En dat is niet goed. Wij hebben echt kracht nodig om, om vooruit te gaan op de manier zoals onze vader dat wil. Ik heb, uh, ik heb er lang over gedaan om dit woord te spreken. Omdat ook het boek Ezekiel zo moeilijk is om te begrijpen. Als je de eerste bladzij leest van Ezekiel, dan lijkt het net een horror wat je leest dat is mij dus overkomen het is niet makkelijk en daarom ben ik ook zo vaak gestopt met het boek Ezekiel want ik weet niet wat ik ermee moet deze keer heb ik toch doorgezet om te kunnen lezen wat er daar achter staat Ezekiel 2 en 3 en 4 en ga maar door en toen is er iets gebeurd met me deze week op woensdagavond hebben we een Bijbelstudie. En toen kwam een zuster van mij, Brenda, met een gebed. En als, zoals u weet, ik heb een woordenschat van 2000 en u hebt er zeker van 5000. Ik kom dus woorden tekort in mijn Nederlandse taal. Soms zit het er wel in, maar dat durf je er niet uit te spreken. Ik wil u zeker ook adviseren. Om niet vast te roesten aan één Bijbel. Probeer alle vertalingen die u maar kan, kan, kan, kan bezitten te lezen. Ook al vertrouw ook niet in het Hebreeuwse en ook niet in het, in het, uh, in het Arameze. Maar lees ze allemaal. De Geest des en zal met ons zijn om ons duidelijk te maken wat Hij zeggen wil. We kunnen soms wel lezen wat er staat, maar wat wil hij daarmee zeggen? Dat is voor mij belangrijk. Maar onze zuster Brenda die bad tot de Heer woensdagavond. En zij dank hem omdat wij het voorrecht hebben gekregen om kinderen gods te worden. Daar wil ik het over spreken. Er staat dus nergens in mijn bijbels op die manier geschreven. Er staat geschreven dat hij mij macht heeft gegeven om kinderen gods te worden. En als ik al die vertalingen naast me leg, over Johannes 1, vers 1 tot en met 16, 17, dan zie je overal andere verhalen daarin zitten. Maar uiteindelijk wil de Heer ons iets zeggen. Hij heeft mij en hij heeft u het voorrecht gegeven om kinderen gods te worden. Zijn wij kinderen gods? En daar gaat het namelijk om, hè? Zijn we kinderen gods? Ik wil u nog met iets anders. Uh, uh, ik wil hiermee nog met iets anders komen. Je hebt een voorrecht. En je kan ook spreken over recht hebben. Heeft Israël recht op dat land? Of hebben zij een voorrecht op dat land waar ze dan voor vechten? Dit zijn hele moeilijke pijnlijke dingen. En weet u wat het is? Ik zal geen ja of nee zeggen. Maar ik ben toch door de waarheid gekomen. Hoe dat precies eigenlijk in elkaar steekt. En we kunnen soms de Bijbel lezen. Maar toch alle dingen over het hoofd hebben gezien. Door onze liefde. Voor het volk Israël. Ik heb dat volk ook lief. Als er een volk in dit land of in de wereld het moeilijk heb gehad, dan is het echt het volk van Yahweh. Alles heeft met het verbond te maken. Hoe bent u de zijne geworden? Alleen maar door het verbond. We kunnen alleen maar door het verbond te aanvaarden, de tien woorden, de zijne worden. U kan alleen maar zeggen dat Hij uw God is door het verbond te aanvaarden. Maar u moet ook één ding goed begrijpen. Als u zegt, je bent mijn God, dan is Hij dat ook. Maar kijk dan niet alleen maar naar de positieve dingen, maar in alle opzichten. We zijn van Hem. En niet anders. Even terug te komen over die taal. Waarom het zo nodig is om zoveel bijbeltjes te lezen. Maar dat is ook heel erg belangrijk om te weten. Het is niet dat, dat er leugens verteld wordt. Nee. Soms is de zinopbouw anders. Hij begint even anders. En vaak is het ook zo dat wij het begin niet begrepen hebben. Daarom begrijpen we soms de dingen anders. Daarom is het heel belangrijk de Torah te lezen... omdat we dat begrijpen... ...maar dan ook... ...door iedereen geschreven. Omdat er zijn soms toleranties in het woord. Ik kan u een voorbeeld geven. Ieder, velen van u weten dat ik jaren in de banden heb gezeten. De autobanden. En in die autobandenbusiness is het zo dat er heel veel automobilisten naar je toe komen en die hebben last eigenlijk van een trillend stuur. En als je 100 kilometer moet rijden of 200 kilometer of dat je in Spanje wil en je zit met je stuur constant te trillen, dan vind je dat niet prettig. Dan ga je naar zo'n bandenbedrijf en dan laat je namelijk je wielen balanceren. Maar wij leven in een moderne tijd en alles gaat tegenwoordig met lampjes als je deur half dicht is, dan staat er ineens een autootje met één deur links voor. Die staat nog open. En als je dus, als je gordel niet vast hebt, dan gaat het tien een lampje en een, en een belletje. U vergeet uw gordel. En zo zijn we dus eigenlijk groot geworden. Maar vergeet niet, al die dingen zijn te manipuleren. Omdat de klanten altijd meekijken in dat apparatuur die ik dus heb ze kijken mee dan zeg ik tegen de man die het gaat eiken want die dingen worden geëik regelmatig eikt het dan plus minus 10 gram dus binnen de marge van 10 gram gaat het lampje branden en dan zegt hij oké okay. de klan is blij, ik ben blij ik heb niet te veel werk is die dan in in balans? Nee, hij is niet in balans. Hij is in onbalans. Ik heb een tolerantie van 5 tot 10 gram laten stellen. Zo kan je je maten en je gewichten ook op die manier doen. Ik wil niet zeggen dat die Bijbel ook op deze, deze manier geschreven is. Nee. Maar als we dat niet meer uitkomen, dan denken we van, nou oké, okay, we zullen het maar zo doen. Maar nu even wat anders. Terug naar de Bijbel, het woord van God. Als ik dus om me heen kijk en ik kijk dan toch naar het volk van, van God, het volk van Yahweh, hoe slecht ze het dan hebben. En dan komen dus andere mensen die zeggen van het gaat heel goed. Dan zeg ik, joh, kom, hoe zit dat nou? Waarom zien de mensen nou andere dingen als dat ik ze zie? Nou, dat is eigenlijk heel erg eenvoudig. Als je tien mensen het boek e.c. laat lezen en je laat ze een verhaal vertellen, dan komen er tien verschillende verhalen uit. Zo lezen we nou eenmaal. En hebben ze de waarheid verteld? Zeker, Ze hebben echt allemaal de waarheid verteld. Niet één heeft gelogen. Zo hebben ze het begrepen en daarom hebben ze gesproken. Maar is dat wel waar wat, de, wat ze verteld hebben? Is, is dat inderdaad zo opgeschreven? Niet altijd. Niet altijd. Daarom moeten we dus Torah kennen. Dat is heel erg belangrijk. Want als ik dus de berichten nu mag horen over Barack Obama en over, over Israël. Broeders en zusters. Die Barack Obama, wie die ook mag zijn, heeft totaal niets met Israël te maken. Niets niet zo'n klein beetje totaal niet het volk van Israël is het volk van God van Yahweh Yahweh is koning en God van de Israëlieten daar horen wij ook bij wat is er dan aan de hand wel ik zal u het kort vertellen het volk van Israël is in oorlog met zijn eigen God dat is het hele grote probleem laten we beginnen met lezen uit Deuteronomium 4 als u ooit problemen hebt en u komt er niet uit lees dan altijd Deuteronomium 4 u moet de hele Torah lezen maar Deuteronomium 4 mag u beslist nooit voorbij gaan maar dat is de kern van alles. Deuteronomie 4, vers 1. Nu dan, o Israël, hoor de inzettingen en de verordeningen die ik u leer na te komen. opdat gij leeft en opdat gij het land binnengaat en in bezit neemt. dat de Heere, de God, uw vaderen u geven zal. Als u, als u hiermee begint thuis dan komt u al een heel en God zal hem dat land geven ja? maar hij heeft ook wat meegegeven hoor de inzettingen en de verordeningen die ik u leer na te komen opdat gij leeft en opdat gij het land binnengaat. het probleem die we nu hebben is het volk is het land binnengegaan, maar de God Yahweh is niet welkom in dat land. Ik weet dat het moeilijk is om amen te zeggen, maar hij is niet welkom. Ik kan iedereen wel uitnodigen in mijn huis, maar als ze niet welkom zijn, er zijn mensen bij mij uitgenodigd, thuisgekomen, en ze waren niet welkom. Deze mensen zitten ook in deze, in deze vergadering. Echt waar, ze zullen ook nooit meer komen bij me. Waar, waarom? Ze waren niet welkom. Dat voel je. Dat voel je. Ze waren gewoon niet welkom bij me. Vader ja, hij zal niet komen, want ze waren niet welkom. Ze zijn al het land binnen gegaan. Maar als hij echt welkom is, dan doe je de dingen die hij van je vraagt. Dan zal hij bij je zijn. Vers 2. Gij zult aan wat ik u gebied niet toedoen en daarvan niet afdoen opdat gij de geboden van de Heere, uw God onderhoudt die ik u opleg dat zijn nou de dingen die we dus moeten doen want hij legt het op je zodat je dus kan leven in dat land die ik je geven zal en op een andere manier kan je dus in dat land niet leven want weet u wat het is als je deze verordeningen niet doet... dan bezoedelt je dat land. Je kan niet in Israël leven in zonde... zoals het vandaag gaat gebeuren. Echt niet. En als het wel zo is, vertel het me dan maar hoe dat moet. Want ik weet het anders niet meer. Uit deze Bijbel zie ik dat namelijk niet. We gaan naar vers 5. Zie... Ik heb u de inzettingen en de verordeningen geleerd zoals de Heere mijn God mij geboden had opdat dat gij dus zou doen in het land dat gij in bezit gaat nemen. Onderhoud ze dan naastig, want dat zal uw wijsheid en uw inzicht zijn in de ogen der volken die bij, u, die bij het horen van deze inzettingen zullen zeggen waarlijk dit grote volk. Is een wijze, een verstandige natie. Dat moet je echt doen, want hij is God. Als je een God hebt in huis, luister dan naar die God. Maar hij is God. Is uw vrouw God in uw huis, luister naar haar. Als uw man God is, luister naar hem want hij is God maar als Yahweh God is luister dan naar Yahweh want hij zegt dat door Mozes heen hij zegt dat je de Sabbat moet vieren toch niet iemand anders dat heeft hij toch zelf gesproken en geschreven op zijn verbondtafel hij heeft toch niet een andere dag gekozen als die dag Oh, het volk van Israël heeft het regelmatig overboord gegooid, die Shabbat. Waar kan je dat lezen? Ezekiel. Zo vaak hebben ze die Shabbat hebben ze overboord gegooid. Maar hij heeft hier een boodschap gegeven voordat ze het land binnengaan. Ik, ik maak een sprongje naar vers 13. En hij maakte u een verbond bekend dat hij u gebood te houden de tien woorden en hij schreef ze op twee stenen tafelen en mij gebood toen de heren u inzettingen te, en verordeningen te leren opdat gij zoudt nakomen in het land waarheen gij trekt om het in bezit te nemen. Neem u er dan ter degen voor in acht want gij hebt geen rij gedaan te gezien op de dag dat de heer op de horeb tot u sprak uit het midden van het vuur, dat gij niet verderfelijk handelt door u een gesneden beeld te maken in de gedaante van enige afgod. Een afbeelding van een mannelijke of een vrouwelijk wezen, een afbeelding van een een of ander dier op de aarde. Een afbeelding van een of ander gevleugelte, gevogelte, enfin, het gaat gewoon door op deze manier. Dat moet je dus niet doen, zegt hij. Vers 24. Want de Heere, uw God, is een verterend vuur, een naijver God. Wanneer gij de kinderen en de kindskinderen verwekt hebt in het land, ingeburgerd zijt, en gij dan verderfelijk handelt door het beeld te maken, en wel gedaante ook, en doet wat kwaad is in de ogen van de Heere, uw God, en hem krenkt. Ik neem heden de hemel en de aarde tegen u te getuigen, dat gij zeker spoedig zult omkomen in het land dat gij na het intrekken, of het overtrekken van de Jordaan in bezit zult nemen. Hoe moeten we gewaarschuwd worden als dit niet voldoende is? Hij zweert, hij zweert dat we dit moeten doen, anders, anders gaat het gewoon niet goed. Gij zult daarin niet lang leven, maar zeker verdelig worden. In, het, in de eigen land, Israël, daar heeft ik het over. De Heere zal u onder naties verstrooien, en gij zult met een klein getal overblijven onder de volken, bij wie de Heere u brengen zal. Dan zult gij daar goden dienen, waar de mensen handen hout, hout en steen, die niet zien, nog horen, nog eten, nog ruiken. En dan zult gij naar de Heer uw God zoeken en hem vinden... wanneer gij naar hem vraagt... met uw ganse hart... en met uw ganse ziel. Prachtig mooi. Hij doet er ook nog een belofte bij. Als je zo ver bent... als het dus gewoon helemaal niet meer lukt... denk maar aan het verhaal... van de verloren zoon. Dan is er nog een oplossing. En er is maar één oplossing... Bekeren. vaak zien we dat terug naar Israël toe nou dat is misschien wel een mooie gedachte maar je kan alleen maar terug naar Israël toe om je eigen te bekeren en een andere mogelijkheid is er gewoon niet want niet omdat het volk Israël zo goed is geeft God hen dat land dat niet maar omdat die bewoners van dat land zo slecht zijn. Daarom moet het volk Israël niet leven zoals de volkeren leven. Laten we maar een sprongetje maken naar 36. Uit de hemel heeft Yahweh u zijn stem doen horen, om u te vermanen, op de aarde heeft hij u zijn groot vuur doen zien, en zijn woorden heb Gij gehoord uit de midden van het vuur omdat hij uw vaderen heeft lief gehad en hun nagels heeft uitverkoren, heeft hij zelf u met zijn grote kracht uit Egypte geleid. Om volken groter en machtiger dan gij voor u uit te verdrijven. Wie doet dat? Oorlog voeren? Staat er niet. Om u in hun land, wiens land? Hun land te brengen en het u ten erfdeel te geven zoals dit heden het geval is God heeft een belofte gedaan hij heeft een belofte gedaan, dat het gewoon heel goed zal gaan met de volk van Israël als ze nou leven zoals hij dat voorschrijft hij heeft niet over oorlog voeren vader, ja wij zal het volk uitdrijven. Niet omdat het volk Israël zo goed is, nee omdat hij een belofte heeft gedaan. Hij zal voor u zorgen, Hij zal voor mij zorgen, Hij zal voor mijn kinderen zorgen en voor mijn kindskinderen zorgen. Het zal allemaal goed komen tot de duizendste geslag. Het is een waarborg, het is een verzekering dat hij dat zal doen. Dat land is niet. Van de Israëlieten. Er waren mensen op dat land. Maar God zegt, Jawe zegt, ik ga je dat land geven. Wat wij vandaag van de dag doen, is oorlog voeren. Tegen de Palestijnen. Tegen de Hamas. Tegen nog meer volkeren eromheen. Als je Uzége leest, dan zie je gewoon dat vader Yahweh heeft dat land geplaatst met volkeren eromheen. Dat heeft hij expres gedaan. Als hij zou leven, als wij zullen leven, als het volk Israël zou leven zoals het hier beschreven wordt, dat ze moeten doen, zal het gewoon heel goed gaan. Maar dat is het beste stukje land ter wereld, een land van melk en honing. Dat heeft hij beloofd. Ze zullen daar goed leven. Vers 39. Weet daarom heden en neem het ter harte dat de Heere de enige God is in de hemel daarboven en op de aarde hier beneden. En er is geen ander. Hij is God. Maar weet wel, hij is het verterend vuur. Goed luisteren naar wat hij zegt, het gaat goed komen met je. Niet luisteren naar wat hij zegt, het gaat komen zoals hij het geschreven heeft. Want hij... God zijn verbond staande. Als u met uw vrouw of met uw man een verbond hebt gesloten. En u zegt vandaag ik heb er geen zin meer aan. Ik ga lekker wieberen. Want ik heb een andere gevonden. Denk maar niet dat je er zo klaar mee bent. Want de mensen die er ervaring mee hebben. Die weten het wel. Maar zo is het ook met onze vader Yahweh. Als u uw verbond verbreekt met hem, zal je dan blijven leven, zegt hij. Ik zeg dat niet. Zal je dan in leven blijven, zegt hij. Ik heb met je een verbond gesloten. Je hebt een verbond aanvaard, dat ik je God zal zijn. Kan ik nu dan zeggen plotseling, ik heb er geen zin meer aan? Laten we eerlijk zijn. Dat gaat gewoon niet. Ik ga verder. Vers 40. Onderhoud dan zijn inzendingen en zijn geboden die ik u heden opleg. Opdat het u en uw kinderen na u wel gaat. En opdat gij lang leeft in het land dat de Heere uw God u geven zal voor altijd. Dat is de belofte. Als we dan gewoon doen wat er hier staat, gaat het met ons gewoon goedkomen. En echt waar, die Palestijnen en Barack Obama en nog meer van die konuiten, die hebben niks van doen. Het is een volk van God, daar blijven ze echt van af. Het zal dus niet met geweld gebeuren, maar door mijn geest, zegt die. Het gaat heus niet met tanks gebeuren, echt niet waar. Dat staat er namelijk niet. Het volk Israël is een, burger, die een burgeroorlog. Die hebben gewoon een probleem met de eigen God. Zij moeten een voorbeeld zijn. En dat gaat niet om de mensen die, er, die, die, die, die Yahweh en Yeshua hebben gevonden. Daar heb ik het niet over. Maar het heeft over de regeringsleiders te maken. Die regeringsleiders, daar moeten we tegen spreken. Ik heb er een nacht niet van geslapen toen ik hoorde... Dat er een demonstratie in Den Haag was. Slecht geslapen. Echt waar. Het is gevaarlijk. Ze kunnen zo een granaat gooien. En dan is het klaar. Dan sterft iedereen. Oh nee, dat zal God niet toestaan. Broeders en zusters, je zit op een verkeerde plaats. Je zit op een verkeerde plaats. Ik ken dat gevaar, ik kom uit zo'n land. De grootste moslimland ter wereld is Indonesië. De grootste moskee ter wereld die zit in Jakarta. In het land waar ik vandaan kom. Zeg geen geintjes. Maar we hebben met hun niks van doen, helemaal niet. We staan nu dus achter de Israëlieten, achter het Joodse volk. Maar met de daad staan we tegenover de Palestijnen. Wij moeten onze vijanden lief hebben. Hoe zit dat dan? Sommige Palestijnen zijn gewoon christenen. En die ene broeder en de andere broeder die schieten elkaar kapot. Dat gaat niet, dat is niet onze leer. Zo hebben we dus niet geleerd. Zo staat het namelijk niet in de, in de Bijbel. Hij zegt heb je vijand lief. Ja, maar als je vijand als je, je, je na het leven staat. Ja, ik ken die woorden wel. Ik ken die woorden wel. Maar dan hebben we onze vader nog die een belofte heeft gedaan. Maar doen we nou echt wat hij zegt? Als we nogmaals een actie willen voeren, dan heb ik één advies. Ik kan er wel zeggen wat verkeerd is, maar ik moet ook een goed advies kunnen geven. En dat is deze: Schrijf een brief. Naar de regering van Israël. Dat ze een volk van God zijn. En er is maar één manier om te winnen. Dat is luisteren naar wat hij zegt. En een andere manier bestaat gewoon niet. Er is geen andere manier. Er is geen andere weg. Er is maar één weg. Ze moeten hem aanbidden. Er is maar één koning. En één heer. En één God. Op de aarde en in de hemel. Dat is niemand anders. En dat land zal die geven aan het volk. Hij zal de bewoners van, het, van dat land zal die wegdrijven. En Israël ten eigendom geven. Ze hebben een voorrecht op dat land. Ze hebben geen recht op dat land, ze hebben een voorrecht op dat land. Daarom hebben soms de tegenstanders gelijk. Je moet er alleen maar oor voor hebben, want ergens hebben ze gelijk in. Als volk van Israël luistert naar onze vader Yahweh, dan zijn ze bezitters van het land. Want als vader zegt, dat is jouw land, dan is dat jouw land. Maar je moet hem aanbidden, je moet hem welkom heten. En op een andere manier is dat gewoon niet mogelijk opdat de, de landen eromheen kunnen zien, waarlijk, dat zijn de mannen van God. Dat kunnen we niet. Waarom? Omdat er zoveel kwaad en zoveel haat is. Weet u, broeders en zusters, ons denken moet vernieuwd worden. En soms is dat nog niet vernieuwd. Weet u, in mij was er vroeger ook nog het dierlijke, ja, dat zeg ik heel netjes hoor. Het is een beest, het is geen dierlijke, het is een beest. Maar als ik echt kwaad word, dan heb je een probleem met mij. En dat dierlijke is gestorven. Dat dierlijke is gestorven. Ik kan dat niet meer aan. Ik zie dit gewoon. Eerst had ik een antipathie voor het Joodse volk. En nu heb ik een antipathie tegenover de Hamas. En dat hoort gewoon niet. Maar wij vechten niet tegen vlees en bloed maar tegen machten in de hemelse gewesten. Echt waar. We hebben soms, sommige dingen, worden we dus gewoon meegesleurd, zoals de waterstroom. Het sleurt alles gewoon mee. En daar gaan we ook in mee. Maar steeds moeten we teruggaan naar Torah, naar de paslood, even kijken of dat allemaal nog wel klopt wat we doen. En mijn vraag is, gemeente, waak over ons. Maar dat is heel erg belangrijk. Het is zonder Deuteronomium 4, zonder Torah, zal ik dus nooit Ezegel kunnen verstaan of lezen. De regering van Israël, daar moet een brief naartoe gaan. Opdat ze de God van Israël, de Koning van Israël aanbidden zullen. En leven zoals hij dat wil. En schrijf maar gerust aan de achterkant van die brief die weggaat. Yahweh afzender. Mag u gerust doen. Of Yeshua. Want dat is wat ze moeten doen. En die oorlog... ...gaan ze winnen. En ik zie geen andere mogelijkheid. Echt niet. Niet met kracht of geweld. Maar door zijn geest. En ik weet het. Sommigen worden emotioneel ervan. Als ik die, als ik die filmen zie... ...hoe ze gedeporteerd zijn... Dat is echt vreselijk. Maar lieve mensen, er staat geschreven dat dat zal gebeuren. Het volk van Israël is ook niet kosher, Echt niet waar. Zij veroorzaken ook een hele hoop ellende onder elkaar. Laten we naar Ezekiel 11. U kent alle Ezekiel, uh, hoe dat? Teksten gaan, het gaat allemaal over hetzelfde en dan gaat maar door. Het is allemaal herhalingen, het is eigenlijk intonig om het boek te lezen. Echt intonig. Kijk, het is zo, het is fijn om te, om te lezen wanneer, wanneer een stuk staat over de herbouw van de tempel. Oh, dat staat er ook in. De beneren waar weer tot leven gaat komen, ja dat willen we graag lezen. Maar zover zijn we nog niet. Zo ver zijn we nog niet. Ezekiel 11. Toen hief de geest mij op en bracht mij naar het oostpoort van het huis des heren, die op het oosten uitziet. De geest des heren, die kwam bij Ezekiel. En zie, bij de ingang van het poort waren 25 mannen. Onder hen zag ik Yajazanya en de zoon van Azur en Palatja, de zoon van Banaya, de vorsten van het volk. Hij zeide tot mij, mensenkind, dit zijn de mannen die de ongerechtigheid uitdenken en slechte raad geven in deze stad. Die zeggen, ik komt nooit aan de orde huizen te herbouwen, dit is een pot en wij zijn het vlees. Daarom profiteer tegen het, profiteer mensenkind. Het is een heel mooi stuk verhaaltje. U mag het verder wel lezen thuis, maar ik wil u eventjes even een, een, een tipje van de sluier, wil ik u laten horen. Deze mannen, die hebben toen in Israël nog wat voor het zeggen. Het hele volk is gedeporteerd, op een klein, klein beetje na. Het zijn deze mensen die het voor het zeggen hebben. Het gaat zo, broeders en zusters, als je gedeporteerd wordt, dan heb je alleen maar dingen bij je. Als het mij zou gebeuren, zou ik hooguit misschien mijn bijbel mee kunnen nemen, als dat mogelijk is. Maar misschien kan je helemaal met niets weggaan. Sommige mensen kunnen misschien nog een rugzak meenemen en de rest moet je achterlaten. Dat verhaal ken ik heel goed. Ik kom uit een land, dat noemen ze Indië, maar daar heb ik 350 jaar Nederlanders gewoond. 350 jaar, dat zijn een bepaald aantal generaties. Sommigen hebben Nederland nog nooit gezien. Ze zijn gewoon Nederlanders. En daar wappert ook de Nederlandse vlag. We weten niet beter. En op een gegeven moment kwam een king in de kabel. Toen moesten alle Nederlanders weg. Ik zal je dit vertellen. Dat land heeft 3300 eilanden. En er waren een hele hoop Nederlanders. Zoveel Nederlanders dat het niet meer past hier in Nederland. Daarom hebben ze Suriname erbij. Ja, die hele geschiedenis... Die kennen we niet meer tegenwoordig. We leren het ook niet. Maar Nederland is groot in Indië. Heel erg groot. En ze zijn met een paar schepen naar huis gegaan. Naar Holland. En de rest hebben ze allemaal achter moeten laten. Huizen. Rijkdom. Goud. Noem maar op. Zo is het met het volk van Israël ook gegaan. Ze hebben hun huizen en alles hebben ze achter moeten laten. En deze mensen die daar zijn gebleven. Daar waren gewoon corrupt. Zijn gewoon corrupte mannen. Die hebben al die dingen toegeëigend En zeggen zo. Kat en bakkie. Kan niks meer gebeuren. Want het is vlees. In de kuip. U mag thuis lezen. Ezekiel 11. Als u het nog niet helemaal goed begrijpt. Moet u Ezekiel 24 lezen. Want dat gaat namelijk over die pot. Het gaat namelijk over Jeruzalem. Het gaat over Israël. Weet u wat het is, broeders en zusters, het volk van Israël is in deze tijd, het speelt af 600 jaar voor Christus, in een dieptepunt geraakt. Ze zijn nog slechter als Sodom en Gomorra. Het is niet voor niets dat het volk het land uitgedreven wordt. Echt, we hebben een God in de hemel, Yahweh is zijn naam, die rechtvaardig is. Hij houdt van de mensen, hij heeft hij zelf gemaakt. Hij wil dat we allemaal leven. Dat is wat hij wil. Maar wij verstaan misschien verkeerd wat leven is. Lees maar naar Ezekiel 16. Hij zegt hier, vers 48: "Zo waar ik leef, luidt het woord van de Heere Heere, voorzeker uw zuster Sodom." Samen met haar dochters heeft niet gedaan wat gij gedaan hebt, samen met uw dochters. Ze zijn tot het dieptepunt beland. Het kan met ons ook gebeuren. Ik ben ook ooit tot het dieptepunt beland. Echt waar. Want ik deed alleen maar wat alles wat ik denk wat goed is en wat lekker is. De rest kan me gestolen worden dat is eigenlijk het dierlijke in de mens hij wil zijn eigen het lichaam moet, moet heerlijk voelen ik word nog eenmaal geregeerd door mijn koppie door mijn hoofd en die zegt tegen mijn lichaam je moet je eigen lekker voelen en dan vindt mijn lichaam het lekker en anders is het gewoon niet en nu is het nog steeds hetzelfde alleen wat deze koppie, dit hoofdje die wordt door onze vader Jawe gevoed. Mijn denken is veranderd geworden. Ik ben nog steeds hetzelfde gebleven. Ik ben niet veranderd. Maar hij heeft mijn denken veranderd. Staat er niet geschreven, gij geheel anders? Wat is dan anders? Het denken is anders. Voor de rest is het hetzelfde gebleven. Ik denk gewoon anders. Het volk Israël is tot het dieptepunt punt belang. Dat vader niet anders meer kan dan te doen wat hij in Deuteronomium heeft verteld. Als, het dus, als je dus niet luistert, dan gaat het dus worden zoals ik het, dat gezegd heb in mijn verbond. We hebben toch een verbond samen. Zodoende ben je de mijne geworden, zegt hij. U kan het tegen uw vrouw ook zeggen. Of uw vrouw kan het tegen haar man zeggen. We hebben toch een verbond samen. Zo zijn we toch van elkaar geworden. Nou zit het verbond van. Van ja we ietsje anders dan de onze. Maar een verbond is een verbindenis. Daar kom je dus nooit meer van af. Dus wat we kunnen doen is. Luisteren naar wat hij zegt. Waar geef je de garantie. Dat het goed zal gaan met je. Want het is een keuze van leven en dood. Waarom doen we dan zo moeilijk? Omdat het dierlijke in ons nog steeds aanwezig is. Daarom komen we in, opst, in opstand. Tegen wie? Tegen de vijand? Tegen de duivel? Nee, tegen onze vader. Als ik niet luister, dan kom ik tegen hem in opstand. Hij weet wel beter wat goed voor me is. Oh, volk van Israël, die heeft de Shabbat zo vaak overboord gegooid. En weet u wat het is, broeders en zusters? Al deze profeten, van, deze kleine profeten noemen ze dat, dat zijn geweldige profeten. speelt zich allemaal af, 500 à 600 jaar voor Christus. Ezechiel moest aan één kant slapen. En toen moest hij weer aan de andere kant slapen. Alles staat hier beschreven, zo mooi beschreven: dat er onge ongeveer zo'n 400. 450 jaar zullen ze in de ellende en in de naderheid gaan leven. Dat staat in Ezekiel 4. Dat kunt u allemaal lezen. Ezekiel die moet slapen aan één kant, iets van 390 dagen. En dan moet hij weer aan de andere kant, moet hij 40 dagen slapen. En dat wil zeggen dat Israël 430 jaar in de ellende zal leven. Er staat gewoon geschreven. Er staat gewoon geschreven. En iets van. 150 jaar of 200 jaar later. Het was Yeshua zelf gekomen. Hij stuurde zijn zoon naar deze wereld. En die hebben ze ook niet aanvaard. Want hij moest in de tempel van zijn vader. moest hij al die mensen wegjagen. Het huis van het gebed moest hij allemaal wegjagen. Want de mensen deden gewoon niet. Wat ze moeten doen, ze krenken hem gewoon. Om handel te drijven in zijn tempel. Als wij niet luisteren naar wat hij zegt, gaat het met ons ook niet goed. Geldt ook voor mij. We moeten gewoon doen wat hij gezegd heeft. En anders gaat het met ons dus niet goed komen. En dat klopt wel. De, wat, ze, wat er geschreven staat... Dat dus het volk terug zullen komen naar Israël. Oh ja, dat staat ook geschreven. Ze zullen komen. Ze zullen terugkomen. Maar het volk van Israël, die is namelijk verbannen, omdat ze niet kosher waren. Hebben ze dus het land, zijn ze het land kwijtgeraakt? Moeten ze het land verlaten? Maar als we dan gewoon nuchter denken, denkt u nog echt dat je gewoon zo weer terug kan komen in dat land met al die zonden, zonder plannen te hebben om je eigen te bekeren, maar de bedoeling is gewoon terug te gaan naar het land, om dat te leven zoals hij dat zegt. Je, je, je kan daar geen afgoderij plegen, dat gaat gewoon niet. Ons land wordt hier ook bevuild, met alle afgoden. Maar dat is geen Israël. Israël is een heilig land. Het is een land die hij verkozen hebt. Het nieuwe Jeruzalem komt ook daar en nergens anders. Dan kunnen ze wel doen wat ze willen, maar echt ze zullen luisteren naar het woord van de Heer. Want zij zijn het volk van de Heer. Alleen op die manier zullen ze overwinning boeken. Het is een oorlog te tegen hun eigen God. En niet tegen de wereld. We hebben met een God te maken. Die het zwaard. Aan de moordenaars geeft. Allemaal in de zegel. Het staat hier allemaal geschreven. Het volk. Die wordt achterna gevolgd door de pes. En nog allerlei vervelende dingen. En wat overleeft. Die hebben kans. Ten eerste. Om tot bekering te komen. Maar eigenlijk hebben ze de kans. Om te kunnen zien, waarlijk, hij is een rechtvaardige God. Weet u, als hij mij morgen nog in leven laat, is dat genade van God. Dat ik hem dankbaar kan zijn. Dat ik vandaag nog leef. Want gisteren was ik echt niet zo goed geweest. Voor mijn broed, zo, mijn zusters. Of voor hem. Nog heel veel zonde gedaan. Dat is genade. Iedere dag dat we leven is genade. Hij is zo genadig om het deel van de volk van Israël die verbannen is naar Babel toe, in leven te houden, opdat ze kunnen zien, inderdaad, we hebben dat zelf veroorzaakt. Broeders en zusters, het is heel moeilijk om dit soort dingen te zeggen, hardop. Loop, ik loop al zo lang in mijn gedachten, zo lang loop ik in mijn gedachten, en ik denk, ik wil het toch een keertje hardop zeggen. Ik heb het volk lief, echt, het heeft een plaats in mijn hart, maar als we ze willen helpen, kunnen we alleen maar het woord van God zeggen hij moet welkom zijn in dat land echt er kan geen hoererij het kan geen homo's daar zijn gaat gewoon niet blijf dan maar liever in het buitenland ga niet naar dat land terug hij wil niet eens het geld die daar vandaan afkomt als offer hebben staat geschreven geen prostitutie in dat land. Het mag niet. Weet u? Die geboden is een grondwet voor dat land. Hoe moet ik het duidelijker maken? Het is een grondwet voor dat land. En hij, kan, hij heeft geen gedoogbeleid, Echt niet. Zijn beleid is zijn geduld. Dat is zijn gedoogbeleid. Hij heeft geduld. We zijn al een stukje van de Gaza-strook kwijtgeraakt. Is dat God, wat God wil? Nee, dat is niet wat hij wil. Maar wij zijn wel kwijtgeraakt. Het is heel hard om dit te horen. Zij hebben het voorrecht voor het land. Een voorrecht voor het land. Als ze op deze manier doorgaan, dan vrees ik het ergste. Maar als ze luisteren... Na het woord van Yahweh. Zullen ze het echt overwinnen. En dan zullen we met z'n allen in dat land zitten. Ik weet niet of dat dan nog past. <laughs> maar uh, zullen we met z'n allen naar Israël toe gaan. Want het is een land van melk en honing. Dus het is ook heerlijk om daar te vertoeven. Maar vandaag. Is het nog heel erg moeilijk. Ik zou echt. De mensen die het die goed kunnen schrijven. Zou ik toch willen vragen om een brief te schrijven, eentje naar de regering en eentje naar de Nederlandse ambassade of naar de Israëlische ambassade om te schrijven van, er is nog maar één gevecht waar je kan winnen en God zal met hun zijn. Weet u, ik weet het zo zeker, eigenlijk ben ik niet helemaal eerlijk geweest. Als ik dit verhaal zo vertel, vertel ik mijn eigen verhaal. Ik was de Heer ook een keer ontrouw geweest niet zo'n klein beetje, ik ben de 30 jaar van mijn leven, 30 jaar heb ik nooit meer een gemeente van binnen gezien nooit meer, ik ging leven zoals ik leven wil, ik was hem gewoon vergeten, oh de Sabbat, ja die ken ik nog wel en als ik een discussie heb, dan heb ik de grootste man want ik kan heel goed praten als het van mij afgaat, ja nee zondag nee, de Sabbat, dat is het. geweldig, amen, ja tuurlijk maar ik deed helemaal niets niets wat hij zegt wat ik moet doen ik leef gewoon in de wereld en wat ik fijn vind en wat ik lekker vind, dat is het leven. Vrijheid, blijheid. Maar, broeders en zusters, dat is geen leven. Dat heeft hij mij wel laten zien. En ik ben teruggekomen. En ik heb hem beter leren kennen als voorheen. Maar als ik hem toen beter had gekend, had ik dat nooit gedaan, die dertig jaar. Nooit. Maar nu weet ik wel beter. Nu weet ik wie die is. Nu ken ik hem ook heel erg goed. En ik kan het iedereen aanraden. Leef nou zoals hij zegt dat je moet leven. Maar in het bijzonder geldt het voor onze, broeder, onze broeders Israël. Want zij moeten een voorbeeld voor ons allemaal zijn. Ze mogen niet een beetje stelen. Ze mogen niet een beetje liegen. Nee, ze moeten een koosje leven leiden. Want ze, zijn een, ze hebben een voorbeeldfunctie. En echt waar... Er was niemand, ja, er staat geschreven, er is niemand die voor dat volk in de bres heeft gesprongen in die tijd van Ezekiel. Er was niemand. God was genoodzaakt om het volk helemaal uit het land te deporteren. Want ze leefden allemaal afgodisch. Echt waar. En de mensen, de mensen die naar de landen zijn verbannen, heeft God de lengte van leven gegeven om te kunnen zien, inderdaad, die God die we hebben, die we aanbidden, is een rechtvaardig God. Zo staat het allemaal in een zegel geschreven. Het is zo'n mooi boek, zo intonig, maar willen we de Heer leren kennen, lees dat. Maar vergeet niet het verbond te kennen, want je moet het verbond kennen. Als je het verbond niet kent, dan snap je er helemaal niks. Wat is dat nou voor een God, dat hij zo met zijn volk toegaat? Ja, maar lieve schat, ik kan niet anders. Ik moet mijn woord staande houden. Ik heb nog eenmaal gesproken. Liegen kan hij niet, zegt hij. We kunnen alleen maar leven. Het leven die hij ons geeft. En anders, dan heb je dus gewoon een leven zoals hij dus ook in Deutonomium schrijft. U kan het gewoon zien, hè. U kan het gewoon lezen. Lees maar Deutonomium 28, vanaf vers 16. Als je dus niet doet zoals hij dat zegt, dan gaat dat en dat en dat gebeuren. In het bijzonder voor het land Israël. Waarom ik zo mooi van de, van, van de autonomium vind, is omdat alles beknopt is. Alles zit daarin. Alles zit daarin. Als we het helemaal niet meer weten, dan gaan we daar maar even in lezen. Maar dan komen we dat achter. Anders moet je, het hele, moet je de hele Torah aan. Nou, dat lukt niet in het weekend. Dus we willen toch allemaal snel weten, nou pak dan maar de autonomium, lees dat dan maar, dan zullen we de heerlijkheid van de Heer tegenkomen. Maar dat is ook de grondwet van het land, want anders zal het land jou uitspugen. Hij spreekt ook hier, dat is te veel om te zeggen, hij spreekt hier ook over het bloed die niet bedekt is. Het bloed spreekt tot God. Wanneer hier een wachter is in de gemeente, en hij waarschuwt deze dingen niet, dan zal hij te verantwoording gesteld worden, omdat hij niet gesproken hebt. En het bloed van het slachtoffer zal hem toegereken worden. Want vader Jawe, die ziet dat, dat bloed spreekt. Dat slachtoffer die spreekt. Het is niet bedekt. Dan zou ik dus moeten bidden tot mijn vader van vader, vergeef mij, want ik heb dit nagelaten. Te spreken. Ik had het geweten, maar ik heb die zuster of die broeder niet gewaarschuwd. Het was voor Ezekiel ook erg moeilijk. Echt, ik weet dat het heel moeilijk voor hem is. Want als het niet nodig was geweest, had onze vader zijn tong niet vastgeplakt aan zijn gehemelte. Dat hij alleen kon spreken wat we zegt. En niemand anders. Ik wens jullie allemaal nog een hele fijne vakantie toe. Amen.